11 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 In de SLK-klinieken in Heilbronn heeft nog een, om, nog een omstreden arts gewerkt. Behalve de neuroloog Janssen Steur en een vakgenoot. De derde is de Nederlandse maagchirurg Nick R. Die in het Scheperziekenhuis in Emmen was ontslagen... nadat vijf patiënten waren overleden aan complicaties na een maagoperatie. Tegen hem loopt nog een strafzaak in Nederland. In de Verenigde Staten heeft het eerste deel van het gesprek... van Oprah Winfrey met Lance Armstrong zo'n 4,3 miljoen kijkers getrokken. Dat is voor Oprah een magere score. Sommige afleveringen van haar talkshow hadden zeker 10 miljoen kijkers. Het exclusieve interview, waarin de oud profielrenner bekende... dat hij doping heeft gebruikt, werd in de VS alleen uitgezonden... op het betaalkanaal van Winfrey. Komende nacht wordt het tweede deel van het interview... met Armstrong uitgezonden. In het eerste deel bekende de oud profrenner dat hij tijdens zijn carrière alle mogelijke verboden middelen en dat hij zonder doping nooit zeven keer de Tour de France had gewonnen. De politie is bezig met een grote zoektocht... naar een meisje van 15 uit Beile dat al drie dagen wordt vermist... Atasana Ripu Johanna werd voor het laatst gezien in de trein van Zwolle naar Utrecht, meldt de politie in een opsporingsbericht. Ze is ongeveer 1,55 meter lang, heeft donkerlang haar, donkere ogen en volgens de politie een opvallend grote neus. Ze droeg dinsdag waarschijnlijk een zwarte broek en een beige jas met bondkraag. Ook had ze een tas bij zich met tijgerprint. De politie vreest voor het welzijn van het meisje en vraagt mensen die haar gezien hebben contact op te nemen. Dat kan ook anoniem. De Franse politie heeft twee mannen opgepakt voor de moord op drie Koerdische vrouwen in Parijs. Het gaat om twee Koerdische mannen die zijn geboren in Turkije, zegt de politie. Een van hen zou de chauffeur van een van de vrouwen zijn geweest. De vrouwen onder wie de medeoprichter van de Koerdische arbeidersbeweging PKK werden op 10 januari gevonden. Ze waren alle drie door het hoofd geschoten, waardoor de suggestie werd gewekt dat het om een liquidatie ging. Vorige week zaterdag demonstreerden duizenden Koerden in Parijs tegen de moordaanslag.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 In Nicaragua zijn 18 Mexicanen veroordeeld tot 30 jaar schel... voor drugsmokkel en witwassen. De 17 mannen en een vrouw hadden zich voorgedaan... als een ploeg van een Mexicaanse televisiezender. De nepjournalisten werden augustus vorig jaar opgepakt... bij de grens tussen Nicaragua en Honduras. Ze zeiden dat ze verslag deden van een grote moordzaak. In hun bestelbussen vond de politie sporen van cocaïne... en 9,2 miljoen dollar. De 18 veroordeelden krijgen ieder een boete van 9,2 miljoen dollar.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 Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Grappig dat de Belgen de Vira verbieden. Ik dacht dat die hoge snelheidstrein België nog nooit had bereikt. Maar als ze hem verbieden, betekent het toch dat ze hem kennen. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Wieler en Armstrong-haters kunnen rustig luisteren vanavond. Slechts een heel klein beetje aandacht voor het nieuws... dat al zo ontzettend aan veel aandacht kreeg. Om vijf voor twaalf horen we van de wielerwatchers Bert Wagendorp en Denny Nelissen... hoe ze vannacht hebben beleefd en wat ze van komende nacht verwachten. Daarvoor praten we over kunstenaar, maar ook strijder in vele oorlogen, Jan Montijn. Morgen opent in Rotterdam een tentoonstelling met zijn werk. Ik praat straks met twee mensen die Montijn goed kennen. Wat typeert zijn kunst en waarom vocht hij bijvoorbeeld met de Duitsers? In onze Haagse talentenrubriek vandaag CDA-Kamerlid Peter Oskam... en uiteraard ook het wekelijks gesprek met de minister-president. En er is live muziek. De Nits zijn hier vanavond. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 18 januari... Goed, het hoge woord is eruit. Lance Armstrong gebruikte doping. Yes. En EPO was een van de middelen die Armstrong nam. Yes. En ook bloeddoping en bloedtransfusies. Yes. En groeihormonen. Yes. Maar we weten nu ook dat Armstrong vindt dat hij de zaak niet heeft bedonderd. So I just looked up the definition of cheat. Yes. And the definition of cheat is to gain an advantage on a rival or foe, you know, that, that they don't have or that, you know. I didn't do it that way. Iedereen gebruikte, dus is het onmogelijk om zonder doping de tour te winnen. Not in my de eerste reacties op het eerste deel van het interview dat Armstrong gaf bij Oprah... zijn vooral cynisch. Niemand gelooft hem nog. Like isn't he? Velen vinden dat Lance Armstrong geen excuses zou hebben gemaakt. Maar die klacht is ongegrond. Ik zal de rest van mijn leven maar ik zal de rest van mijn leven proberen... om terug te vertrouwen mensen voor de rest van mijn leven. Er is nog heel veel onduidelijkheid rond de gijzelingen bij een gasinstallatie in Algerije. Volgens lokale media zouden zo'n 100 experts zijn bevrijd... terwijl er gisteren nog sprake was van slechts 30 buitenlanders. Hoe dan ook, de mensen die bevrijd zijn, kunnen hun geluk niet op. Uh, everything is oké. En dankzij de Algerian en de workers, iedereen goed en we were lucky that uh, we are still alive and everything is good. Ondertussen is er in de rest van de wereld enige boosheid dat Algerije op eigen houtje de gijzelaars is gaan bevrijden. De Engelse premier Cameron vindt het niet leuk dat hij niet van tevoren van de bevrijdingsactie op de hoogte is gesteld. I was told by the Algerian Prime Minister while it was taking place. He said that the terrorists had tried to flee, that they judged there to be an immediate threat to the lives of the hostages and had felt obliged to respond. Vicepremier Lodewijk Asscher denkt dat het goed zou zijn als mensen in Nederland meer geld te besteden hebben. Dat zou namelijk goed zijn voor de Nederlandse economie. Asscher ontkent overigens dat hij een pleit houdt voor een loonsverhoging. Ik heb er wel op gewezen dat we niet moeten vergeten dat er voor- en nadelen zitten aan, aan langdurige loonmatigingen. Dat het vooral moet gaan om een verantwoorde loonontwikkeling. Het vriest een paar dagen en we denken meteen al dat we de ijs kunnen onderbinden. Maar op veel plaatsen is het ijs nog veel te dun. Zoals deze ijsmeester zelf ontdekte toen hij live op de radio door het ijs zakte. Oh. <laughs> ik ga terug. Meneer de voorzitter, kom op, we doen het niet. Kijk, kijk, kijk, kijk. Oh, kijk. oh hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Tot z'n middel in het... Wa Je was gewaarschuwd. goed. <laughs> ja. Gaat het? Nou, het valt me toch tegen, Wat ja. verdorie. Nee, dit had, ik had echt niet verwacht. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. De krant van morgen met Freddy van Tijn. In het verlengde van het nieuws van vandaag tekent het AD op dat de Nederlandse ambassade de 50 Nederlandse bedrijven in Algerije heeft gewaarschuwd dat ze extra op moeten passen na de gijzeling bij de gasinstallatie van BP. In Algerije zitten zo'n 200 Nederlanders. Verder vertelt een deskundige hoe gijzelaars zich het beste kunnen gedragen. Tips in het AD. In 2004 heeft de Nederlandse regering vier gebruikte vergatten aan Chili verkocht. De Volkskrant schrijft dat daarvoor zeker 800.000 dollar aan steekpenningen is betaald. Dat stelt de officier van justitie die de zaak behandelt in e-mails aan de Volkskrant. Defensie zegt dat de schepen van regering aan regering zijn verkocht en dat het dus niet waar kan zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit doet nu onderzoek naar de ho te hoge declaraties van artsen en ziekenhuizen. Dit schijnt namelijk vaak te gebeuren. Het onderzoek is gestart nadat aan het licht kwam dat in het zorgzaam ziekenhuis in Terneuzen voor een paar minuten oorsmeer verwijderen meer dan duizend euro in rekening werd gebracht. De patiënt schreef toen onder meer een brief naar de Volkskrant. Wanneer het zo doorgaat met het beroep op de gezondheidszorg, terwijl de economie nauwelijks nog groeit, we onze leefstijl niet aanpassen, hebben we straks bij wijze van spreken moord en doodslag op de eerste hulp in het ziekenhuis. Dat zegt gezondheidseconoom Guus Schrijvers in het Nederlands Dagblad. Hij vindt dat een zware commissie moet onderzoeken hoe solidariteit in de gezondheidszorg kan worden gehandhaafd. Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt bijna een derde van de ouders het moeilijk om regels vol te houden. Trouw journalist Iris Pronk heeft een boek geschreven over de vraag waarom. Morgen in de kranten voor publicatie en daar worden ouderwetse regels in besproken als... tijdens het eten zit je op je billen, niet pesten, geen ruzie maken. Doe je dat wel, dan ga je naar de gang. Het AD sprak met Jeroen Weijering, die 32 is en op het punt staat miljonair te worden. Geld interesseert me niet, zegt hij. Het duurste wat ik heb is een Peugeot 107. Weijering kan zo rijk worden van verkoop van zijn bedrijf in de Verenigde Staten. Dat is voortgekomen uit een internethandigheidje... dat hij als natuurkundestudent vroeger in Enschede heeft bedacht. In de Telegraaf de affaire A. De zakenman leverde vanuit Afghanistan wapens en informatie... aan Nederlandse commando's die daar vochten tegen de Taliban. A zegt dat hij in levensgevaar kwam... toen de inlichtingendienst MIVD hem plotseling in de steek liet. Defensie zou hem een half miljoen hebben geboden om daarover te zwijgen. Dat bod heeft A afgewezen, schrijft de Telegraaf. En Defensie zegt nu dat er geen nieuw bod komt. Twee christelijke instellingen voor psychosociale hulp... beginnen volgende maand voor het eerst met gespreksgroepen voor vrouwen... die kampen met seksverslaving. Tot nu toe richten ze zich eh, voornamelijk op mannen. Maar er blijken ook veel vrouwen te zijn die obsessief met seks bezig zijn. Dat de twee tegelijk beginnen is verder toeval, volgens het Nederlands Dagblad. Nog even over eventueel schaatsen dit weekende. Het Nederlands Dagblad loopt vast op de zaken vooruit. Met een artikel met de kop, op het ijs is iedereen gelijk. Maar de Telegraaf beschrijft hoe die ijsmeester van de Ankeveense ijsclub, ik denk dat het dezelfde was als u daarnet hoorde... vandaag tijdens het testen door het ijs zakt. Conclusie, voorlopig wordt er niet geschaatst. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik zei het net al, de NITS zijn hier te gast. Henk Hofstede, robert Jans Stips en Rob Kloet. Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat jullie er zijn. We spreken straks met jullie over de Nederlandse kunstenaar Jan Montijn. Maar eerst nu een nummer van jullie. Henk Hofstede, hoe gaat het eigenlijk met de NITS? Uh, het gaat heel goed. We hebben vanaf maart uh, verleden jaar getoerd tot het eind van het jaar. En nu uh, twee maanden uh, eigenlijk niet. Uh, we doen nu dit soort dingen. We doen uh, aanstaande uh, morgen, zaterdag, uh, de opening van de tentoonstelling van Montaigne. Daar, daar zijn uh, jullie bij, live op dat ja, moment. Daar, daar ja, daar spelen we en daar hebben we ook uh, een nieuwe, nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe, nieuwe nummer voor Ja, Gaan we straks naar luisteren dat nummer. Ja. Wat ga je nu spelen? We gaan nu het uh, nummer van, van Malpensa, onze cd die in maart uitkwam... Uh, gaan we spelen, Love Locks, over de kleine sloten die aan de bruggen hangen... en waar mensen hun, uh, hun verbindenis uh, mee vastklinken... Lovers in Florence, walking on a bridge, locking their love locks, sealed with a kiss, throwing the key into the Arno. Lovers in Cologne, on the Hohenzollern Bridge. Locking in their love locks, forever mine Throwing the key into the Rhine Love never dies Love never dies Port of La Chapelle Merci voor d'Italie, Italië, de Düsseldorf, voor de Duitsland die Love never dies. La I'm falling slow, so slow into a hole In the time, from the corn house bridge into the river Love never dies I've seen her, I've seen her in the headlights of the night Princess of darkness, kier passing Port de la Chapelle She says love is a ring, a ring around Paris, love, man. No, I don't Last know. Last night I dreamt that I was. Will well, my love grow? I was walking on her hand from her elbow to her shoulder. No, I don't know. Up to her ears, and this is what I told her: no. Love never. No. Vrijdagavond, tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president... in Den Haag, Joost, Vullingsjoost, goedenavond. Het kabinet vergaderde dus gewoon vandaag... ondanks de bekentenis van Lens Armstrong. Heeft Rutte eigenlijk iets met uh, wielrennen? Nee, volgens mij helemaal niet. Ik ken hem ook niet uh, als iemand die echt bepaalde sporten actief volgt. Wie weet doet hij het wel, maar wielrennen is het in ieder geval niet. En heeft u er iets over gezegd of ook dat niet? Jawel, hij is er wel naar gevraagd, geloof ik, in het wekelijkse gesprek op tv. En hij zei dat hij vanochtend, ging hij wel sporten, voor de ministerraad, gaat hij even fitnessen met een aantal collega's. Ja, en in de fitnesszaal stonden de tv's aan. En daar ging het maar over één ding, Lance Armstrong. Ja, en daar heeft hij naar gekeken, dat vond hij interessant, maar meer heeft hij eigenlijk <laughs> niet over gezegd. Hij heeft er kennis van genomen. Waar hebben ze het vandaag in het kabinet wel over gehad? Over een, over een heleboel dingen, B bijvoorbeeld hè, het leenstelsel, een van de eerste grote plannen. Daarvan is nu een startnotitie naar de Tweede Kamer gestuurd... Maar goed, ik heb me ja, vandaag een beetje gericht op de internationale politiek. Deze week, nou, Mali, veel in het nieuws. Rutte vertelde me ook dat je eigenlijk Mali moet zeggen. Nou, toch. Dat is volgens mij de Franse uitspraak. Dat ja. wil uh, Frans Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken, wil het graag. Maar omdat ik een gewone Mali-zegger uh, ben, zegt de premier dat ook. En de eerste vraag van het gesprek deze week was... Ja, waarom helpen wij Frankrijk eigenlijk door bijvoorbeeld een, een transportvliegtuig ter beschikking te stellen voor de militaire missie in Mali. In Mali is een situatie ontstaan waarin eh, terrorisme de overhand dreigt te krijgen. In een hele recente, een hele recente periode enorm geëscaleerd. De Fransen hebben erop geacteerd. Eh, wij geven daar steun aan, omdat we het van heel groot belang vinden... dat die regio, die hele Sahel-regio, dat die stabiel is. Dat is ook in ons belang hier... Uh, dat terrorisme uiteindelijk ook niet richting Europa zich kan uitstrekken. Maar is dat een reëel gevaar? Dat, dat het terrorisme vanuit Afrika dan overslaat naar Europa? Helaas wel, omdat uh, Al-Qaeda-achtige uh, groeperingen in verschillende van die landen actief zijn. Inmiddels in die hele Sahelregio daar ja, voorbeelden van zijn van landen waar dat aan de gang is. <hijst> en als je niet. Uh, ook als Westen uh, uiteindelijk zegt tot hier en niet verder... en probeert zo'n land weer te stabiliseren... dan kan dat uiteindelijk ook grote gevolgen hebben voor ons deel van de wereld. En je hoeft maar te terug te denken aan uh, uh, 9-11, 2001. Uh, dat was uiteindelijk ook het feit dat wij in Afghanistan dit hadden laten ontstaan... en vanuit dat land die vreselijke aanslag gepleegd kon worden... op uh, New York en andere doelen in Amerika. Er zijn dus twee belangen. Het stabiliseren van, van, van Mali. en dat heeft dan voor ons het voordeel dat het wellicht het terrorisme niet overwaait naar uh, Europa. Zijn er ook nog economische belangen die daar verdedigd moeten worden? Uh, dat is niet overwegend. Natuurlijk speelt altijd ja, okay, mee. dat. Maar, dan, maar welke zijn dat dan? Ja, Afrika als zodanig is natuurlijk een regio... je ziet ook aan de Chinese investeringen daar... Die, wat heel belangrijk is voor de grondstofvoorziening. Uh, er zit veel olie in West-Afrika. Er zit veel olie in West-Afrika. Het is ook belangrijk. Je ziet ook dat die Afrikaanse economie uh, aan het groeien is. Dat die met veel hogere percentages groeit dan in de afgelopen 20, 30 jaar. Dat betekent ook dat onze ontwikkelingshulp, onze ontwikkelingssamenwerkingsrelatie... met veel van dit landen een heel ander karakter begint te krijgen. Maar dat is niet de hoofdoverweging. De belangrijkste overweging hier is echt uh, dat een, een destabiliserend... Nee, dat snap ik, is. maar ik vind het altijd wel helder als, als, als, als regeringen ook uitspreken... dat er gewoon ook economische belangen zijn en ja, daar gewoon niet echt erg te zijn. is dat hier te zijn is dat hier minimaal. Hier is het echt in de eerste plaats uh, terrorisme um, Wat me dan verbaast is dat dan de, de, de Franse minister van, de, van de, uh, Financiën, Moscovici... Die begint dan in één keer te zeuren over Jeroen Dijsselbloem. als kandidaat als voorzitter van de Eurogroep. Terwijl wij net deze week. Dus de Fransen steunen met een transportvliegtuig. Een trainingsmissie voor Malinese. Uh, EU-trainingsmissie voor Malinese soldaten steunen. Ik zou. En nu, als ik in uw schoenen zou staan, zou ik denken... Wat, wat flikken ze me nou, die Fransen? Nou, dat zijn echt onderwerpen die niet uh, met elkaar verbonden moeten worden. Voor, dat zou, alles wordt toch met elkaar verbonden? Ja, maar dat zou, dit zou heel gek zijn als je deze twee, twee, deze twee grootheden gaat verbinden. En overigens, die EU-trainingsmissie, die EU uh, uh, dat die er komt... is iets wat Nederland steunt. Of Nederland daar ook aan deelneemt, ja, daar moeten we nog nee, nee, over spreken. We steunen ze dus mega moreel. Nou, we spreken wel, we steunen de Fransen in hun operatie... en wij steunen ook de gedachte dat er een EU-trainingsmissie komt. We gaan nog praten over... al of niet Nederlandse bijdragen. Daarnaast inderdaad speelt natuurlijk de kandidatuur van Jeroen Dijsselbloem. Maar uh, ik ik voel de... het wel aan elkaar, maar u wordt dan dus niet boos. Nee, dat, dat zijn echt, dat, dat zijn wel uh, bijna, ja, dat is bijna een chantage dat je zegt: omdat we je nu steunen, mag je verder niks meer vinden. Dat zou wel gek zijn. Ja. Nee, dat zijn nog Dat zijn dat nog, kunnen, dat nog kunnen doen als je onderhandelt over benoemingen. Uh, in bepaalde posities. Maar hier gaat het over een terrorismebestrijding. Ook in het belang van Nederland, van heel Europa. Waar de Fransen wat voortouw nemen overwegen hun historische banden. In dit geval met Mali, in dat deel van Afrika. En dan kun je niet uh, onderhandelingstechnisch gaan uitruilen... met een benoeming van een voorzitter van de Eurogroep. Dat zijn echt hele verschillende dingen. Waarom doet Frankrijk dat, denkt u? nog een beetje sarre op het laatste moment. Ik meen dat er geen sprake is van uh, dat Jeroen Dijsselbloem hen wel of niet zou bevallen. Uh, wat speelt is blijkbaar dat de Fransen zeggen er moet nog wat meer tijd worden genomen voor dat proces. Ja, maar dat zijn natuurlijk allemaal argumenten. Als je het wil vertragen, dan zit je natuurlijk gewoon een beetje de boel te traineren. Dat heeft altijd een achterliggende gedachte. Als je niks tegen Jeroen Dijsselbloem hebt, ja. dan stem je er gewoon voor ja, en klaar. Daar heb ik wel mijn ideeën bij, wat het mogelijk zou kunnen zijn. Dat heeft inderdaad niks te maken met Jeroen Dijsselbloem of Nederland. Uh, maar daar nu verder openlijk over speculeren, kan ik niet doen, omdat daarmee de kansen van een succesvolle kandidatuur verkleinen. Want dat, ja, dit gaat niet alleen in Nederland op de radio, maar wat ik hier zeg, wordt mogelijk ook opgepakt door de internationale bureaus. Als ik nu heel openlijk ga vertellen wat ik denk dat misschien nog meer meespeelt aan Franse belangen, maar nogmaals, die raken in ieder geval niet aan Nederland of aan Dijsselbloem. En dan help ik niet de kandidatuur. Hij is de enige kandidaat. Kan het nog misgaan? Ja, ik zit zo in elkaar dat ik pas uh, de dagprijs... Uh, als we de zaken ook hebben georganiseerd en geregeld. En dat zal echt maandag moeten blijken. Dus ik, ik, ik wil echt dat het rond is. En pas dan uh, kunnen wij zeggen dat het als dat lukt... is dat voor Nederland heel goed nieuws. Ja. Uh, David Cameron, de premier van, van Engeland, of Groot-Brittannië moet ik zeggen... die ja. zou hier vandaag een speech houden over zijn, ja, zijn visie op de EU. Er werd heel erg naar uitgekeken. Nou, gaat hij door vanwege Algerije, zeer begrijpelijk. Maar ik merkte, en daar had, had ik zelf helemaal niet over nagedacht... dat toch een aantal Kamerleden, maar volgens mij ook in kabinetskringen... mensen een beetje nerveus werden. Van, straks zegt hij dingen over de EU, maar omdat hij dat dan in ons land zegt... Dus dan zijn er misschien weer mensen in het buitenland die denken dat wij dat dan steunen. Zit dat echt zo in de kaderwereld? Nee, wat wel speelde is dat in een aantal Engelse kranten de suggestie werd gewekt... dat al op voorhand wat hij zou gaan zeggen ook steun zou hebben van de Nederlandse regering. Uh, wij weten niet precies wat hij gaat zeggen. We hebben wel uh, uh, de vermoedens, ja. ook wel een aantal dingen gehoord, maar nog niet het hele, uh, hele beeld gekregen. Uh, ik heb ook nog voorgenomen om niet op de speech zelf te reageren, maar steeds te benadrukken, zou hij de speech vandaag gehouden hebben, hoe wij met elkaar samenwerken, de Britten en wij. Dat we belangrijk vinden dat de Unie uh, concurrerender wordt, dat de kosten van het runnen van de Unie omlaag gaan en dat we een discussie willen op het niveau van de Unie met de 27 hoe we taken in Brussel of in de nationale lidstaten neerleggen. Ja, als, als uh, uiteindelijk, ik wil niet ingaan op welke dossiers... maar de Britten willen een, een aantal uitzonderingsposities. Uh, zou u dat toestaan? Nou, daar ga ik geen antwoord op geven. Ik kan wel zeggen dat in ieder geval voor Nederland geldt... dat wij niet uh, zelf als land daarop uit zijn. En er dreigt op een gegeven moment een beeld te ontstaan in de Britse media. Ik denk niet bij de Britse regering, maar wel in de media van het Verenigd Koninkrijk... dat ook Nederland uit zou zijn op een unieke relatie met de Unie. Dus opt-outs op bepaalde onderwerpen. Dat willen wij niet. Wat wij willen is praten A27 over de vraag... wat kun je nou beter doen in Brussel, wat kun je nou beter doen... In de nationale hoofdsteden En dat is een fundamenteel debat, waar je ook met z'n alle conclusies op moet trekken. Ja, maar Cameron, uh, ja, hij dreigt er niet echt mee. Maar er zijn natuurlijk mensen in zijn land, ook in de politiek, in zijn partij... die eigenlijk helemaal gewoon weg willen uit Brussel, lid af worden. Um, hoe erg zou dat zijn? Zeer ernstig, ernstig. Omdat het Verenigd Koninkrijk groei georiënteerd is, vrijhandel georiënteerd is. In Nederland altijd eh, voorstandersvrees van het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn echt een hele nauwe bondgenoot. We trekken ook samen op Cameron en ik, met overigens ook de Zweden en anderen om de Unie eh, concurreren te maken om vrijhandelsverdragen af te sluiten, om de dienstenrichtlijn nou eens goed in te voeren. Dus het verlies van het Verenigd Koninkrijk is slecht voor Europa, is ook slecht voor het Verenigd Koninkrijk. Want dat eiland ja, dat, dat drijft dan naar het midden van de Atlantische Oceaan. Het is geen Amerika, het is geen Europa. Dus het is van groot belang dat zij bij Europa blijven. En daar gaat u zich voor inzetten? Zeker. Zou u ooit een hele belangrijke speech in het buitenland houden... over iets wat eigenlijk over, over Nederland gaat? Heb ik al gedaan. Zo, vertel. Ik heb de popperlezing gehouden in Antwerpen. En, en wat heeft u daar aangekondigd? wat ik had moeten weten. Ja, had u erbij moeten zijn? Stoos oh. zonde. Ja, dat, maar, dat blijkt uh, me weer. Uh, de Belgische media heeft dat veel golven veroorzaakt. Ja, ja, vertel eens. <laughs> het is twee jaar, ik weet allemaal jaar geleden. U weet je nog ja, een toespraak over. Uh, het was, die ik als partijman hield. Ah. Uh, en die ging over het liberalisme. En de ja, dat snap maar, ik, Maar u gaat, ik, ik, ik kan me niet voorstellen, u als Nederlandse premier en noem maar wat, inderdaad in Antwerpen een speech <tie> gaat houden. En toch een, een, een, een, een visie ontvouwt die heel belangrijk is voor ons buitenlands beleid. Dat is niet ongebruikelijk. Uh, zeker ook als het buitenlands beleid gaat, is dat niet ongebruikelijk. Uh, Margaret Thatcher heeft het gedaan in 1986. Ja, uh, ja, rond ja, was... de, de brug gereden. Dat is toch al een tijdje terug? Ja, is een tijdje geleden. Uh, maar ik vind het niet zo gek als dat gebeurt, eerlijk gezegd. Waarom niet? Uh, Europa is groter dan Engeland. Dus waarom zou hij zich tot het VK moeten beperken? En het is ook praktisch, want heel veel journalisten die Brussel volgen... die kunnen makkelijker naar Den Haag of Amsterdam komen... dan dat ze naar Londen vliegen. Dus het is ook nog weer... Uh, ja, ze denken, hij dacht ook nog aan u en uw collega's. Ik had het niet gedacht, wat aardig van hem. Zo is hij. Met Funking for Jamaica. Deze week introduceert onze Haagse redactie vijf politieke talenten uit de Tweede Kamer. Kamerleden waar u vast meer van gaat horen. Zeker in de uitzendingen van Met het Oog op Morgen. We gaan ze volgen namelijk. En de vijf talenten zullen het komende jaar een paar keer in de uitzending met elkaar in discussie gaan. Morgenavond is de eerste keer. Eerder deze week hoorden ze langskomen. komen: stientje van Veldhoven van D66, Arnold Merkies van de SP, VVD en Mark Verheijen en Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Joost, voor links nog in Den Haag. Joost, jouw oog is uh, vandaag gevallen op uh, Peter Oskamp van het CDA. Waarom hij? Het is een hele interessante man met een hele interessante carrière. Hij is een deskundig jurist, officier van justitie geweest, rechter geweest. Dan heb ik persoonlijk wel de neiging om een beetje stereotyp te denken. Lichte aardappel in de keel, grote boekenkast, wellicht een iets te academisch type. Die is strooiend met rechtsprincipes in het Latijn. Maar bij hem zit het toch echt anders. Het is een echte hagenees met Dito Tongval en die als je hem spreekt zonder dat de microfoon aanstaat... toch veel krachthermen gebruikt en veel uh, drie-letterwoorden. Nou goed, hij is dan ook, wie weet heeft het daarmee te maken... Uh, scheidsrechter geweest in het betaald voetbal. Nou ja, samengevat, zeer deskundig, maar volgens mij ook streetwise... zoals dat heet, en handig. En ook nog eens een goede prater. Nou Kortom, de juiste ingrediënten zijn aanwezig om uit te groeien... tot een topkamerlid. Nou ja, En welke portefeuille heeft hij? Uh, just, justitie, hè? Dus juist uh, justitie, dus alle, alle uh, strafrecht, de rechterlijke macht, uh, daar gaat hij allemaal over. Oké, okay, en jij, gaat, jij verwacht veel van hem? Ja, dat denk ik wel. Dat, dat, dat moet helemaal goed komen. Uh, justitiewoordvoerders krijgen altijd veel aandacht, zijn, die komen ook veel in het nieuws. En, en hij heeft volgens mij wel de creativiteit om op de juiste momenten te denken van... nou moet ik eventjes met een goed alternatief, met een goed plan komen of een minister aan zijn jas trekken. Volgens mij heeft hij ook wel die timing, maar goed, dat is nou zo'n punt dat nog moet gaan blijken. Maar volgens mij komt deze meneer er wel. Oké, okay, nou we gaan luisteren naar Peter Oskam zelf. En naar hoogleraar Wim Voermans, die de vijf oogtalenten beoordeeld heeft. Ja, dat is een uh, wat de Engelsen zouden noemen Peter Oskam van het CDA. 53 jaar oud. Een beetje een dark horse. Ik kan het niet precies uh, peilen. Um om te zeggen wat de succeskansen van deze politicus zouden worden. Het is natuurlijk een officier van justitie geweest, rechter geweest... iemand die deskundig in de CDA-fractie komt. Ja, ik denk wel dat het helpt. Ik heb zelfs ook nog bij de politie gewerkt... en in de Raad van Toezicht gezeten van de gevangenis. Dus ik heb eigenlijk een beetje de hele keten doorlopen. Ja, dan weet je wel waar je het over hebt. Dat is natuurlijk wel fijn in de Kamer. En dat, dat merk je ook gelijk dat je dan gezag hebt binnen de commissie. Hij is lang scheidsrechter geweest in de eredivisie. Het is dus iemand die uh, bekend is uh, buiten de politiek ook op dat terrein. Ja, dat helpt ook. Maar dat zit dan meer in menselijke vaardigheden. Hoe snel je beslissingen kan nemen en hoe je die beslissingen verkoopt. En in de politiek moet het vaak snel. Uh, en op het veld moet het ook snel. Hij is ook mediamiek. Uh, uh, hij heeft uh, bij de uh, zaak... Over die uh, Almeerse scheidsrechter, of uh, grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Uh, daar heeft hij um, enorm, uh, zich enorm geprofileerd. Um, dat heeft hij ook in andere dossiers gedaan. Hij, hij zoekt uh, de microfoon en de camera, uh, zullen we maar zeggen. Dat doet hij ook wel uh, vaardig. Ik vind het leuk om met mensen te praten. Ik vind het ook leuk om uh, te vertellen wat mij, uh, wat mij drijft. En, uh, dus ik heb geen moeite om dat uh, voor het voetlicht te brengen. Aan de andere kant, hij had heel weinig stemmen. Uh, op 12 september. Voor de CDA-achterban is hij Maar niet niemand zo kende hem nog niet. Nee, ja. niemand kende hem. En dat is dus ook zijn probleem. Nou, ik wil in ieder geval herkenbaarder worden. Uh, dat het CDA herkenbaar wordt. En ik als uh, Kamerlid ook. Uh, wat ik graag wil, is dat de samenwerking... binnen de strafrechtelijke keten... dat die uh, efficiënter wordt. Het kan allemaal stukken goedkoper. Het kan allemaal stukken beter en sneller. Uh, en daar zullen we met z'n allen aan moeten werken. En je ziet een beetje... Ja, een, een, een wat nerveus zoeken naar een nieuwe achterban. En er worden nieuwe wegen in bewandeld. En Peter Oskam kon, kon wel eens zo iemand zijn uh, waaromheen dat geprobeerd wordt. Uh, om, om te kijken of. Uh, zulke soort mensen midden in de samenleving, rechter geweest, officier geweest, scheidsrechter geweest. Uh, of, of dat de nieuwe manier is uh, waarop kiezers uh, hun keuze uh, willen laten vallen op het CDA. Die mensen denken natuurlijk omdat ik rechter ben geweest dat ik heel erg uh, uh, zo'n zo kamergeleerde ben. Dat ben ik zeker niet. Ik ben uh, heel praktisch ingesteld en ook uh, resultaatgericht. Ja, we hadden net een voorgesprekje en uw, uw taalgebruik is inderdaad weinig juridisch. Eerder een, een, een tikje volks zou ik zeggen. Ja, ja, ik ben uh, opgegroeid in uh, Volkswijk in Den Haag. En uh, ik heb dat meegekregen van jongs van. en dat is uh, ook zo gebleven. U zei zojuist, ik heb de hele keten doorlopen. Ik denk, er ontbreekt nog één hele mooie schakel in die keten, in die ketting. Dat is het ministerie van Justitie. Droomt hij al van een staatssecretariaat of van een ministerschap? Nou, toevallig heb ik uh, ook nog twee jaar uh, gedetacheerd gezeten op het ministerie van Justitie. Dus ik, uh, ik heb daar gewerkt. Op dit moment ben ik net volksvertegenwoordiger. Dat wil ik gewoon uh, vier jaar goed doen. En van daaruit kijken we wel weer verder. Maar u sluit het niet uit, zeg ik dan uit. als uh, Haagse journalist? Ik sluit niks uit. Dan hebben we toch nog nieuws. Zo is het. Ja, morgenavond zitten dus alle vijfde oogtalenten in deze uitzending. Morgen ook opent in de kunsthal in Rotterdam een tentoonstelling... met de werken van de Nederlandse kunstenaar Jan Montijn. Henk Hofstede van de NIT, jullie hebben speciaal voor de opening van de tentoonstelling... een nieuw nummer geschreven, geïnspireerd op Montijn. Kende jij hem? Nee, ik kende hem uh, niet of nauwelijks. Ik had wel eens pa een paar dingen gezien, maar uh, pas na de uitnodiging ben ik, uh, ben ik gaan kijken. En? Uh, thuis bij de, de kenner en verzamelaar die nu naast mij zit, Rombout. Ah, kijk eens uh, Daar hebben we door, door zijn werken gekeken... En we hebben ook gelezen, we hebben ook uh, titels gelezen en uh, verhalen die daarbij stonden. En natuurlijk het geweldige boek over zijn leven. Ja, en wat viel je op? Uh, het, het, wat mij opviel was natuurlijk sowieso al, al lezend dat het een, een van de meest merkwaardige levens is die je kan voorstellen. Iemand die eigenlijk uh, zijn leven doorbrengt met oorlog. Uh, en, en, en dat is natuurlijk uh, dat is ook terug te vinden in, in, in de werken. Uh, dat is, ja, want dat hij is... brengt zijn leven door met oorlog, maar daarnaast is het een kunstenaar. En daarnaast is het een kunstenaar. Ja. Dat kan. Die combinatie is ook Kennelijk. mogelijk. Ja, ja. <laughs> Jullie hebben dus een nummer uh, uh, over hem gemaakt, naar aanleiding van hem gemaakt. Hoe, hoe, hoe is het terug te horen dat het over hem gaat vonden In een van zijn etsen vonden we teksten, uh, begeleidende teksten. En een van de teksten was een ge ge gedicht van Dylan Thomas. Uh, lament, lament. En... Uh, en ik, ik, ik, ik kende Dylan Thomas al, natuurlijk. Een geweldig dichter, maar ook een heel groot performer. En ik ben gaan zoeken en, en, en, en heb uiteindelijk een BBC-opname gevonden van uh, uh, ja, een performance van dit gedicht. En dat doet hij zo ongelooflijk prachtig. Uh, dus dat, dat hij, ja, hij speelt nu. Hij, hij is, hij zingt of hij spreekt nu met ons mee. Ja, ja want dat gedicht is de basis geworden van het nummer wat jullie ja. nu gaan zingen. Ja. ja. Goed, gaan we dan luisteren straks meer over Montaigne en de loonstelling. Dan, nu eerst maar de, de, de wereldpremière van dit nummer, hè? moeten we dan zeggen? Ja, dat zeker. Ja. Ja. Dat is, het is nog nooit. Uh, we hebben het alleen in onze studio in Oeverruimte hebben we het, uh, gespeeld en voorbereid. Ik ben heel benieuwd. En hier, uh, hier is het. When I was a windy boy, and a big, and the black spit up its chapel coal side the old ramrod, dying on. Shine the blueberry wood, the root all cried like a tell tale. Tip. I skipped in a blush as the girls rolled night and down on a dog. or Sunday nights I would whoever I would with my wicked eyes the whole of the moon I could love and leave all the green leaves little wedding wives and the cold black bush and let them breathe. when i was a windy boy and a bit and the black spit of the chapel fold sighed the old ramrod dying of women I tiptoed shy in the gooseberry wood The rude owl cried like a telltale tit I skipped in a blush as the big girls rolled Nine pin down on the donkey's common And on seesaw Sunday nights I wooed Whoever I would with my wicked eyes The whole of the moon I could love and leave All the green-leaved little weddings Wives in the coal black bush And let them a man no more a man no more and a black reward for a rolling ride side the old ramrod dying of strangers tidy and cursed in my dove good room I lie down thin In a good bell's jar Oh, my soul found a Sunday white In the cold black sky And She bore angels When I was a gusty man and a half, and the black beast of the beetle's pews, sighed the old ramrod, dying of bitches, not a boy and a bit in the wick dipping moon, and drunk as a new-dropped calf. Whatsoever I did in the cold black night, I left my quivering truth. I was a man you could call a man, and the black cross of the holy house side the old the hoorde u met een nummer geïnspireerd op de dichter Dylan Thomas... die we ook hoorden in dit gewicht. Wat was de, de titel van het nummer, Henk? Uh, la, lament. Lament. lament. Goed, morgen dus ook bij de opening in de kunsthal in Rotterdam... Uh, bij het werk van Jan Montijn. Te gast, we hoorden net al even uh, zijn naam... Ron Bout van Zwetselaar, kunstverzamelaar en ook uh, vriend. En in de studio in Den Haag zit de Nederlandse ambassadeur in Londen... en ook vriend van Montijn, Letitia van den Assem. Goedenavond, duidelijk welkom allebei. Zou we nog iets meer voor de microfoon willen gaan zitten? Ja, zo gaat het al een stuk beter. We gaan dus verder praten over Jan Montijn. Uh, afkomstig uit Oudewater meldde hij zich in 1944... vrijwillig bij de Duitse marine, vocht aan de kant van de Duitsers... later in het Vreemdelingenleg Vecht hij in Korea en Vietnam, Thailand, Cambodja, heel veel landen daar. En daar werkt hij ook voor hulporganisaties en daarnaast, dus kunstenaar. Uh, meneer Van Zwetselaar, weet u nog wanneer u hem voor het eerst ontmoette? Ik denk dat dat een jaar of 25 geleden is. En in welke omstandigheden was dat? Uh, in een galerie. Ik had een paar werken en we waren geïnteresseerd in, uh, in het werk van Jan. En daar ontmoeten we elkaar. En zo is geleidelijk aan uh, hebben we elkaar meer ontmoet, is een vriendschap ontstaan. En bellen we. En ontmoeten we elkaar. En reizen we met elkaar. Ja. En mevrouw Van de Assem, hoe is dat met u? Ik heb Jan voor het eerst ontmoet in 1995. Dat is uh, 18 jaar geleden. Ja. Uh, ik woonde toen in Bangkok. En uh, daar woonde Jan ook. En zo zijn we elkaar tegengekomen. Maar daar wonen heel veel mensen. Daar wonen heel veel mensen. <laughs> Dan kom je elkaar niet onmiddellijk tegen. Nee, ik, ik werkte daar als diplomaat. Ik was daar de Nederlands ambassadeur. En er waren heel veel mensen die tegen mij zeggen... die Jan Montijn, dat is een heel bijzondere man, die moet je ontmoeten. Dus toen heb ik eens een afspraak met hem gemaakt. En toen kwam hij aanzetten. En toen hebben we vervolgens uh, uren zitten praten. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En is het een bijzondere man? Het is een hele uh, bijzondere man. Een markante, eigenzinnige wereldburger, vind ik. Ja. Ja. En waar zit het bijzonder in? Dat zit hem in. in de, ik denk in zijn achtergrond, zijn uh, hele leven, wat hij, wat hij heeft meegemaakt. Het, het is natuurlijk zo dat als je meemaakt wat hij heeft meegemaakt uh, uh, tijdens, de, tijdens de, de Tweede Wereldoorlog en daarna, dat is wel iets wat je, wat je bijblijft. Dat blijf, dat blijf je bijdragen. Maar hoe, hoe hij zich ver, verder heeft ontwikkeld en ook geprobeerd heeft de dingen die hij had meegemaakt in beeld te brengen. En, uh, daar, daar, daar ook kleur aan te geven en het ook te vertalen naar uh, zijn publiek toe, uh, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik ontzettend bijzonder. Ja. En hoe staat het nu, meneer Van Setslaan, wat, Hoe zou u hem typeren? Ik zou hem typeren als iemand die zijn eigen keuzes maakt en dat in extreme wijze doorvoert. Eigen keuzes qua levenswandel. Soms moeilijk voor de omgeving. Uh, maar wel consequent. Eigen keuze qua kunstenaarschap. De eigen manier van technieken die hij gebruikt. Zijn keuze voor kleur. Het eigen mengen van kleur. Um, het eigen keuze ook voor de rol. Um, niet op de voorgrond. Altijd eigenlijk op de achtergrond. Ja. Maar gewoon lekker reizen, trekken helpen en verslag doen en zijn eigen gang gaan. En zijn eigen gang ja. gaan. Want laten we dat, die, die tweede wereldoorlog dan toch even uitpikken, uh, want voor veel mensen is dat toch uh, verrassend waarschijnlijk. Waarom koos hij ervoor om uh, uh, aan de kant van de Duitsers te gaan vechten? Ik heb daar geen idee van. Ik denk dat dat voor een deel toeval is en een gedeel deel spanning zoeken, uh, gedeelde achtergrond, oude water. U dat zegt, weet ik. Ik niet. heb er geen idee van. U praat er niet over met hem. Nee, eigenlijk niet. Um, waar wij over praten, dat, dat is niet over alle individuele oorlogen die, die hij heeft meegemaakt. Want hij heeft niet alleen die Duitse oorlog meegemaakt. Letitia zei dat net ook al. Hij heeft in Cambodja gezeten, hij heeft in Korea gezeten, ja. en hij heeft in de Vietnamoorlog gezeten. En we praten over de spanning en de effecten die die spanning heeft op, op. zijn werk. Is, maar op zijn mens zijn. Het is iemand die spanning zoekt, mevrouw Van der Assen? Nou, niet, niet, niet bewust, het, geloof ik. Het, het, het, het, het zit meer in, in de man dat hij bereid is. Uh, dan heb ik het niet over die oorlogsperiode, maar in de jaren uh, daarna, het moet niet vooral. in Zuidoost-Azië uh, heel, belang, heel belangrijk humanitair werk deed ook. Die zich heel, heel, heel bewust is van het, het, het, het, het, het hele verschrikkelijke effect van oorlog en ja. van geweld. En die wil proberen de effecten daarvan terug te dringen. Hij heeft jarenlang, en dat is veel minder bekend dan zijn verleden... in de Tweede Wereldoorlog, in Zuidoost-Azië... Uh, humanitair werk gedaan, met gevaar voor eigen leven... heeft hij heel vaak in landen, uh, in, in, niet alleen in Cambodja... maar ook in Burma, heeft hij medicijnen gebracht... naar plaatsen waar uh, mensen die dringend nodig hadden... die hadden ook geen enkele andere manier ja. om daar aan te komen. Dat deed maar, hij maar was dat dan om, om de, wat er eerder gebeurd was goed te maken? Dat weet ik niet. Ik ben niet zo van, van, van schuld uh, en, en, en boete. Hij, hij heeft keuzes gemaakt. Want weet, weet u waarom hij koos voor de Duitsers? Dat, hij, hij, hij, hij wilde uit ouderwater weg. Dat, dat, uh, hij, dat, dat gereformeerde milieu waar hij in zat... Dat, daar voelde hij zich niet in thuis. Dan ben je 18, 19 jaar en dan maak je een keuze. En dan merk je eigenlijk later pas dat dat een heel verkeerde keuze is geweest. Want dat vindt hij zelf ook? Dat, dat vindt hij zelf ook. Dat ja. vindt hij zelf ook. Ja. In 1985 uh, had, gaf hij een interview aan de omroep Human. Uh, en daar spreekt hij over de oorlog. Laten we daar even naar luisteren. Ik denk dat de meeste Nederlanders nu hè, nog een slecht geweten hebben over die oorlog. Vandaar dat ze allerlei verhalen op ophangen. Ze verbergen achter uh, schijnheldendom en zo. Die werkelijk goed iets gedaan hebben... En... 20, 30.000 mensen, die hoor je ja, haast niet over... die echt iets leven riskeren. Die wisten waarom ze deden, in het verzet waren en zo. Die hoor je bijna niet. Nee. De typerend voor hem, meneer Van Zetselaar? Uh, ja, want hij heeft het ook weer over zijn hulp. En als je naar hem kijkt, ook in de periode waar uh, Letitia het over had... dat is toch ook die oorlogssituatie daar. Dan is het ook, uh, die oorlog en ellende is er. Uh, en je bent er. En je helpt... Ja. En je doet wat je moet doen. Want dat is aan de andere kant. Aan de ene kant vecht hij bij allerlei oorlogen, maar aan de andere kant levert hij ook hulp aan mensen die dit nodig hebben. En dat is werkelijk heel sterk. En wat dat betreft, en, en wat dat betreft, is, is dus de, de vraag die u net ook stelde aan Letitia uh, van Assem: is het, is het boetedoening? Is het antwoord is nee. Nee, zo ziet hij dat zelf niet. Nee, absoluut nee. Hoewel niet. hij wel vindt dat hij toen een verkeerde keus ja. maakte. Ja. Ja. Ja. Maar, maar een verkeerde keus kan een verkeerde keus zijn, daar boet je voor. En dan is het. Ook volgende station. Oh ja. Mevrouw van der Assen, u zei het al. U kent hem uit, uit uw periode in uh, uh, Thailand. Montaigne is daar zijn hele leven blijven wonen. Wat voor leven leidde hij daar? Hij, hij, hij leidde een zeer uh, sober leven. Ik, ik ben ook wel eens in zijn uh, huis en uh, studio in, in Pattaya geweest. Daar stond niet veel meer dan een bed, een tafel en een, uh, een schildersezel. Uh, wat keukenspullen, dat was het. Um, hij was eigenlijk voortdurend uh, op reis en dan kwam hij weer een korte tijd terug. En dan, dan, dan was hij bezig met het maken van etsen of met ander werk. En, en dan bezocht u hem altijd even? Dan, hij, hij kwam altijd, uh, langs, ja. hij kwam altijd uh, naar, naar, naar Bangkok en dan had hij weer prachtig mooi nieuw werk bij zich. En wat ik daar vaak zo bijzonder in vind, is dat, dat, je die, dat hele thema van oorlog en vrede vind je daarin terug. Maar je vindt daar vooral ook altijd de hoop in terug. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, iets wat hij heel vaak gebruikt... is afbeeldingen van bamboe. Bamboe is een plant die niet kapot te krijgen is. En die symbool is voor hoop voor overleven. Ja, maar dan had hij dus weer een mooie ad gemaakt en dan ging hij daarna weer vechten. Nee, dan ging hij niet vechten. Dat, dat is als uh, is, is dat, dat tientallen jaren daarvoor. Dat, dat is de laatste jaren nee, al helemaal al hij, maar dan jaren jaren ging, al wat, niet meer wat wat Nee, wat hij deed is dat hij uh, medicijnentransporten verzorgde. Onder andere voor artsen zonder grenzen. En met gevaar voor eigen leven de grens overging... bijvoorbeeld naar Burma, uh, waar, waar, waar een burgeroorlog uh, plaatsvond. En waar, je, waar, waar hij inderdaad uh, met gevaar voor eigen leven... Uh, geweldige uh, dingen ja. heeft gedaan... Waar, die heel, waar, waar hij zelf heel, heel weinig over spreekt. Ja, okay. Ik wil nog even naar het werk van uh, mm -hmm. Jan Montijn, mevrouw, uh, meneer Van Zwetselaar. Wat valt op als je dat ziet? Ja, wat dat betreft kan ik alleen voor mezelf spreken, uiteraard. Maar u heeft veel mm -hmm. gezien. En, en, uh, en voor mij is het een, een kunst... Waar, waar ik ben van gaan houden. Ik hou ervan. En uh, hij kan me emotioneren. En, uh, en waar, uh, zit, waar zit soms, hem dat in? Soms krijg ik een brok in de keel. Soms van de spanning... Die er vanaf spat van zijn werk. Uh, soms van het faal erachter. Maar soms ook alleen al van de schoonheid, de rust die een werk uit kan stralen. Want er zit een zekere. Hè, beide aspecten zitten in dat werk. En het mooiste is om het door je handen te laten glijden. En, en er met een ander over te praten, zoals ik dat ook de laatste keer heb gedaan, de laatste dagen heb gedaan. In januari was dat met de goede van de Kunsthal om de selectie te maken. Ja, want dat heeft u dat, samen met haar gedaan. Met haar, ja, dat was fantastisch. Ja, ja. Fantastische ervaring. Mevrouw van der Assem, wat vindt u van zijn werk? Ik vind het uh, ontzettend uh, boeiend. Ook als je gaat kijken over de tientallen jaren hoe dat zich heeft ontwikkeld. Uh, zijn, zijn, zijn vroegere jaren, de 50, 60 jaren, met hele donkere kleuren... Die eigenlijk nog zeker in die 50 jaar aangeven ook de diepe depressie waar hij toen tijdlang in heeft gezeten. En langzamerhand komt daar steeds meer licht en kleur uh, en, en, en, en, en ook meer, meer, meer blijheid steeds uh, in naar voren. Hmm. Is hij vrolijker geworden in de loop van zijn leven? Het is een man die zeker gevoel, gevoel voor humor heeft en die, die, die een levensgenieter uh, zeker ook, ja. Ja, ja. Hoe is het nu met hem? Want hij leeft nog, hè? Hij leeft nog. Hij is uh, 89 jaar. En zoals uh, velen die die leeftijd bereiken... Hij niet meer, uh, heeft hij niet meer de gezondheid die hij vroeger had. Uh, en ik weet dat hij dat uh, heel moeilijk vindt. Want ik, uh, toen ik hem leerde kennen, kennen in Bangkok... Toen, uh, toen, toen was hij al boven de 70... maar nog zo ontzettend fit en actief. Ja. Alsof hij 18 was weer. Ja, maar weet hij wat er morgen gaat te gebeuren? Ja, hij is erbij. Maar als ik... Als ik... Wat mag aanvullen, waar Jan de laatste jaren erg veel last van heeft, dat is van duizelingen van hoofdpijn. De, de, zeg maar, de, de, de klappen van de bombardementen, mm -hmm. het werken aan de andere kant het werken met zuur. Dat, dat heeft weerslag op zijn hoofd. Uh, hij loopt moeilijk en hij vergeet. Oké. Okay. Ja. Maar hij is er morgen bij hij en zegt... hij zal er morgen van genieten. Yeah. Okay. Ja, oké. Goed, we spraken over het werk van uh, Jan Montijn met uh, Romboud van Zwetselaar... en met Letitia van den Assem en met Henk Hofstede. Fijn dat jullie er waren, dank u wel. Het is vijf voor twaalf. Tja, Oprah en uh, Lens Armstrong. Vannacht om drie uur is deel twee. Een paar dagen geleden sprak ik hier in het oog met Volkskrant columnist uh, Bert Wagendorp... en met autorenner Danny Nelissen over onze verwachtingen. Ze zijn nu weer een lijn. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Bert, jij verwachtte geen huidende bekentenis dat Lens uh, niet op de knieën zou gaan? Dat is wel een beetje gebeurd, hè? Uh, ja, hij heeft bekend dat hij doping gebruikte. Uh, hij is uh, uh, niet gaan huilen. Dat, uh, dat is geloof ik, wordt bewaard voor vanavond. <laughs> ja, ja, dat hebben we nog te maar, uh, goed. Uh, Ja, hij heeft inderdaad. Hij heeft het bekend en vrij snel uh, binnen twee minuten. Ja, en verraste dat jij nog? Ehm... Uh, deze bekentenis niet. Wat mij wel verrast, verraste was dat hij uh, uh, verder ongelooflijk voorzichtig was in het, uh, in het aanvallen van, van, van UCI en in het uh, noemen van andere mensen. Ja, het was een beetje hij... aangekondigd dat hij om zich heen zou gaan slaan, hè? Ja, dat werd in de New York Times deze week uh, met veel tamtam -tam aangekondigd. Maar uh, hij had kennelijk van zijn advocaten toch uh, de, de opdracht om uh, uitermate voorzichtig te zijn. Ja, Danny, jij dacht dat hij zou bekennen in tranen op de bank, dat is een enige redding, zei jij. Dat hebben we tot nu toe niet gezien. Ja, maar deel 2 komt nog hè. vanavond. Dan gaat hij over, over uh, zijn moeder en uh, de kindjes praten. Dan gaat hij niet veel houden. Ja, ja, jij denkt dat dat nog komt en daarmee ook ja. jouw verwachting nog wel uitkomt. Was jij, wat, hoe zou je typeren, het gesprek? Uh, slecht. Uh, uh, slecht geacteerd en een uh, slecht gehouden interview. <laughs> Laten we het vooral even beperken tot de uh, acteerprestatie. Wat vond je er slecht aan? Uh, nou ja, goed, hij uh, heeft in twee minuten, dus wat Bert zegt, in twee minuten was het gedaan. En alles wat erna kwam, uh, deed eigenlijk niet echt ter Nee, de, de, daar werden de verkeerde vragen gesteld. Nou, nee, dat werd niet de verkeerde vragen De vragen waren goed, er werd alleen niet doorgevraagd op, uh, op cruciale momenten. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, hij zegt, uh, nou in 2000, of uh, uh, uh, ik, ik was gestopt toen ik de donatie deed aan de UCI, dus die 100.000 uh, uh, euro. Ja. Ja, dat kan niet, want dat was in 2004, wat, uh, toen werd Hamilton gepakt met dat, uh, ja. uh, met dat apparaat. Dus dat dus ja, kan niet kloppen? Nee, dat klopt niet. En dan nee. moet je, ja, dan moet je op doorvragen. Dus dat, daar klopt gewoon helemaal niets van van die nee. dag. Nee. Bert, denk jij dat hij nog veel gelogen heeft? Um, hij heeft uh, uh, een aantal dingen gezegd die hij volgens mij ja, gelogen, wie zal het zeggen. Ik uh, vond het opmerkelijk dat hij zei dat hij in zijn twee toeren die hij heeft uh, gereden na zijn comeback waarvan hij één keer derde werd, ja. uh, dat, hij daar, dat hij die allebei schoon had gereden. Ja, misal, ik, ik kan dat niet bewijzen dat het niet zo is, maar daar, had ik, daar trok ik even mijn wenkbrauwen omhoog. Maar, ja, want uh, wat, de, de USA heeft vandaag ook gezegd dat het absoluut niet waren. Ja, nee, dat, daar zijn uh, bloedwaardes gemeten ja. die toch wezen in een bepaalde richting. Wat ik interessant vond aan het eind was een dialoogje over uh, het feit of hij nou berouw had, of hij zichzelf slecht vond, of hij uh, zichzelf een cheat vond. En daar antwoordde hij steeds op, toen ik het uh, deed vond ik dat niet. En uh, nu vind ik dat scary, van mezelf. Dus daar het, probeerde, ik. ik weet niet of dat bedacht was van tevoren... het, het klonk bijna als een gescripte dialoog. Maar het uh, vond ik wel interessant om te kijken van... je zag daar een, een, een, een verschijnsel, wat je ook ziet bij vastgoedtycoons... die de boel hebben opgelicht, bij bankiers die de boel hebben opgelicht. Oh ja. uh, dat je op een gegeven moment zo monomaan kunt worden... dat je voorbij moraal, voorbij oh ja. allerlei gevolgen gaat... Je om het niet maar meer een door. doel te bereiken. Precies, Je hebt het niet meer door. Goed, Ga, gaat, uh, ga je vannacht weer kijken, Danny? Ja. Oké, okay. en Bert niet, hè? Ik ga het niet kijken. Hè? Nee, ja. jij ziet het morgenochtend alweer. weer. Morgenochtend. Dank dat jullie even bij ons waren. En morgen horen we vast meer Bert Wagendorp en Danny Nelissen. Zometeen is het Casa Luna. Wij zijn er morgen weer met Max van Wezel. Goedenacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.